Wisdomi ala salam ra'sulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma baad. We gaan inshallah weer verder met de sera van de profeet vrede zij met hem. En voordat de profeet vrede zij met hem zijn eerste openbaring ontving, ging hij zich steeds meer afzonderen van de mensen. Hij zag zichzelf langzaam aan op zoek gaan naar afgelegen plekken waar hij ongestoord over zijn Heer kon nadenken. Dus hij ging zich steeds meer terugtrekken. Hij wilde heel graag alleen zijn. En dit soort teruggetrokkenheid draagt vaak bij aan de zuivering van de ziel. Draagt vaak bij aan mentale rust. Draagt vaak bij aan het overpijnzen van grote vragen over het begin, over het ontstaan, over de tijd, over God en zodoende. En voor zijn afzondering koos de profeet vrede zij met hem de voor jullie welbekende grot van Hira grot van Hira, Ghar Hira daar trok hij zich in terug steeds meer en zijn vrouw Khadija radiyallahu anha voorzag de profeet vrede zij met hem altijd voor zijn vertrek naar Ghar Hira naar de grot van Hira van het benodigde proviant dus alles wat hij nodig had, zij zorgden ervoor. Zaken zoals eten en drinken. En deze toestand van teruggetrokkenheid duurde voort tot aan de eerste openbaring die hij ontving. En dat er zich in deze periode van de kant van de profeet vrede zij met hem een vorm van aanbidding voordeed, is een discussiepunt tussen de geleerden. Sommigen menen dat hij zich beperkte tot het overpeinzen van de overweldigende en meeslepende tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala en de perfectie van zijn schepping. Dus na een aantal hebben gezegd, hij beperkte zich tot het nadenken over die tekenen. Hij keek om zich heen, keek naar de hemelen, keek naar de sterren, keek naar de maan, keek naar de zon, keek naar de schepping. Terwijl anderen de mening was toegedaan dat hij in de grot van Hera' zijn Heer aanbad volgens het geloof. Van zijn vader Ibrahim. Dus uh, sommigen die zeiden van het beperkte zich tot het overpeinsen, het nadenken over de tekenen. Maar anderen zeiden, nee, er was ook sprake van aanbidding richting zijn Heer. Weliswaar volgens de restricties, volgens de richtlijnen van zijn vader Ibrahim, maar er was sprake van aanbidding. En deze grot, waarin de profeet vrede zij met hem zich terugtrok, is vernoemd natuurlijk naar de berg zelf. De berg van Hera. En voordat de profeet vrede zij met hem zijn eerste openbaring ontving. Deden zich steeds meer tekenen voor die in de richting wezen van een grote gebeurtenis. die zit aan te komen. Zo vertelt Ibn Ishaq en hij is een van de islamitische geschiedschrijvers. Hij vertelt dat toen de tijd van de profeetschap bijna was aangebroken. De profeet vrede zij met hem. Iedere keer als hij voorbij een steen of een boom kwam, deze boom of steen de groet richting de profeet vrede zij met hem uitbracht. Hij hoorde namelijk, assalamu alaikum, o boodschapper van Allah. Waarna hij, vrede zij met hem, om zich heen begon te kijken. Maar tot zijn verbazing niemand zag, behalve stenen en bomen. Later zou de profeet, vrede zij met hem, hiernaar verwijzen... Zoals vermeld staat in Sahih Muslim, correcte overlevering, authentieke overlevering. Hij zei, vrede zij met hem, voorwaar ik ken een steen in Mekka die mij groette. Ik ken een steen in Mekka die mij groette, voordat ik als boodschapper werd gezonden, voordat ik als boodschapper werd gestuurd. Ik ken hem, dus deze steen, nog tot op de dag van vandaag. Op zich is dat niet vreemd. Een man die gestuurd is als genade voor de wereld. Voor iedereen. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala te kennen geeft in de Koran. Oftewel we hebben jou slechts als genade gestuurd naar de wereld. Zelfs de bomen hielden van hem. Zelfs de stenen hielden van hem. Zelfs de bergen hielden van hem. Hij is degene die heeft gezegd. Uchud is een berg waarvan wij houden. En die ook van ons houdt. Zei de profeet. We kennen ook het verhaal van de boomstam, die heeft gehuild om de profeet vrede te zijn met hem. Want hij plachtte in het begin van zijn deugen te preken en daarbij te gaan staan op deze boomstam. Daar ging hij op staan en hij sprak terwijl hij daarop stond, de mensen toe. En op een dag besloten de metgezellen een minbar voor hem te maken, een preeks toe. Toen zij dat hadden gedaan en de profeet die boomstam heeft ingeruild voor een minbar, begon. De stam te huilen. De stam van die boom begon te huilen. Subhanum. Net als een klein kind. En de profeet vrede zij met hem. Moest hem bedaren. En tot rust brengen. Waarom? Zelfs bomen houden van deze man. Stenen houden van deze man. Dus. Hij zegt ik ken hem nog steeds. En als hij wilde dan had hij hem gewoon kunnen aanwijzen. Toen de profeet vrede zij met hem. De veertigjarige leeftijd had bereikt. Ontving hij zijn eerste openbaring allereerste openbaring, de eerste keer dat hij in aanraking kwam met de openbaring het eerste wat de profeet vrede zij met hem aan openbaring ontving waren de ware visioenen, zoals hij dat noemde arro'iyas salihah. dus het eerste wat de profeet aan openbaring ontving waren de ware visioenen en de visioenen van de profeten vertegenwoordigen zoals wij allemaal weten, de waarheid het feit dat Ibrahim a.s. ziet in een droom dat hij zijn zoon moet offeren zijn zoon moet slachten is waarheid, waarom, het is een profeet maar als jij morgen in je droom ziet dat jij je zoon of je dochter moet offeren of haar keel moet doorsnijden weet dan dat het afkomstig is van de shaitaan en daar moet je geen gehoor aan geven nee, de visioenen van profeten, de dromen van profeten zijn waarheid zijn een onderdeel van de openbaring. De moeder der gelovigen hij radiallahu anha, overlevert. Het eerste dat de profeet vrede zij met hem aan openbaring ontving was de ware visioen. Hij zag in visioen of het kwam de volgende dag precies zo uit. Dus hij zag iets in zijn dromen en de volgende dag kwam deze droom precies uit zoals hij hem zag. Alles wat hij zag in zijn droom deed zich ook in werkelijkheid voor. Later hield hij ervan om zich af te zonderen. Zegt de eiser. En hij trok zich terug in de grot van Hirab. Om voor langere periode aanbidding te verrichten. Voordat hij terugkeerde naar zijn familie. Om zijn proviant aan te vullen. En als hij terugkeerde naar Khadija. Dus naar zijn vrouw. En zijn proviant had aangevuld. Dan keerde hij weer terug. Totdat de waarheid tot hem kwam. Terwijl hij in de grot van Hira was. Overgeleverd door Bukhari. De eerste openbaring vond plaats in de maand Ramadan. En bestond uit de eerste verse van surat al-Alaq. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Ik raak bismi Rabbi al khalaq. al insana min alaq. Ik raak wa al akram. Al allama bil kalam oftewel een interpretatie van de betekenis in de naam van Allah de meest barmhartige de meest genadevolle lees in de naam van jouw Heer die heeft geschapen dus een herinnering aan de eenheid van God op het gebied van wat? van heerschappij hij is degene die jou heeft gemaakt hij is degene die jou vorm heeft gegeven hij is degene die jou van ogen heeft voorzien. Hij is degene die jou van een mond heeft voorzien. Hij is degene die jou van lichaamstelen heeft voorzien. En zodoende. Dus lees. In de naam van jouw Heer die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen. Uit een bloedklonter. Lees. En jouw Heer is de meest edele. Degene die heeft onderricht met de pen. Ook als een persoon ter wereld komt een van zijn kenmerken is dat hij onwetend is wie is degene die hem heeft onderricht Allah subhanahu wa ta'ala wie is degene die jou de kennis heeft gegeven waar jij nu over beschikt Allah subhanahu wa ta'ala maar in het begin geen kennis, onwetend geen kracht, geen sterkte, geen kennis, niks en kijk vandaag naar jezelf en wat er van jou terecht is gekomen hij onderrichtte de mens datgene wat hij niet wist dus dit waren de eerste versen die werden geopenbaard in het vervolg van de voorgenoemde overlevering... ...van Bukhari ...zegt Aisha radiyallahu anha... ...hij kreeg bezoek van de engel... ...die tegen hem zei... ...reciteer. Dus tegen de profeet zei reciteer. krap, zei hij tegen hem. krap. Hij antwoordde ik ben niet in staat... ...om te reciteren. Dat kon de profeet niet. Hij was niet bij machten om te lezen... ...of te schrijven. Hij was ongeletterd, zoals wij weten... En nu wordt hij opgedragen om te reciteren. Dat kan hij niet. Hij zei, dat kan ik niet. Dus de profeet die zei, ik ben niet in staat om te reciteren. De profeet vrede zij met hem, zegt hierop, greep hij mij stevig, dus de engel, greep hij mij stevig vast, en drukte mij tegen zich aan, totdat ik bijna stikte. Vervolgens liet hij me los en zei, reciteer. Ik Nogmaals, ik antwoordde, zegt de profeet, ik ben niet in staat om te reciteren. Hierop greep hij mij stevig vast en drukte mij voor de tweede keer tegen zich aan, totdat ik bijna stikte. Vervolgens liet hij me los en zei, reciteer. Ik antwoordde, ik ben niet in staat om te reciteren. Hierop, opnieuw, greep hij mij stevig vast en drukte mij voor de derde keer tegen zich aan. Totdat ik bijna stikte... ...waarop hij zei... ...iqra' bismi rabbika al ladhi ghalaq... al insana min al akram... ...oftewel, een interpretatie van de betekenis... ...reciteer in de naam van jouw Heer... ...die heeft geschapen... ...hij heeft de mens geschapen... ...uit een bloedklonter... ...reciteer... ...en jouw Heer is de meest edel... ...en de profeet vrede zei met hem keerde hiermee, dus met de geopenbaarde verse, en wat hem overkwam natuurlijk, angstig terug naar huis naar Khadija, en we hebben eerder aangegeven dat Khadija zijn vrouw hem altijd heeft bijgestaan ze was zijn steun en toeverlaat alles wat hem overkwam zij was degene die zijn verdriet en pijn wegnam hij wist niet wat hij moest doen maar hij wist altijd dat er een vrouw op hem thuis zat te wachten die hem in de armen nam en die hem probeerde gerust te stellen. Dus hij rende naar huis. Hij ging naar huis. Angstig. Hij kwam binnen. Bij zijn vrouw Khadija. Bintu Gweli. Radiyallahu anha. En zei. Omwikkel mij. Omwikkel mij. Waarna Khadija hem omwikkelde. Bracht hem tot rust. Totdat zijn angst voorbij was. En toen de profeet vrede zij met hem. haar vertelde wat hem overkwam. En zei. Ik vreesde voor mijn leven. Werkelijk. Toen de engel mij in zijn greep nam en mij tegen hem aandrukte, stevig, doordat ik bijna stikte, vreesde ik voor mijn leven. Maar Khadija stelde hem gerust en zei: vrees niet. Allah zal jouw nood en tenimmer vernederen. Je bent een goede persoon en Allah, subhanahu wa taala, zal zijn rechtschapen dienaren niet vernederen. En dat geldt tot op heden degene die de recht van Allah subhanahu wa ta'ala bewandelt hoeft zich absoluut geen zorgen te maken dus ze zei tegen hem hij zal je nooit of ten nimmer vernederen. voorwaar jij onderhoudt de familiebanden zorgt voor de zwakkere en de minder bedeelde je eert de gast en je vecht voor rechtvaardigheid dat zijn allemaal mooie eigenschappen karakteristieken die de profeet vrede zij met hem in huis hakt. Dus het kan niet zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet zal vernederen. Of in de steek zal laten. Het kan niet. Vervolgens nam Khadija. bint Gwelid. De profeet vrede zij met hem. naar Waraq ibn Nauve. Ibn Asad ibn Al Uzzah. De neef van Khadija. En hij had zich bekeerd tot het christendom. Tijdens. Al jahiliyah pre-Islamitische tijdperk, en hij kon Hebreeuws schrijven. Zo vertaalde hij met de wil van Allah gedeelten uit de Hebreeuwse Bijbel naar het Arabisch. En hij was op dat moment een oude man en ook nog blind. Khadija zei tegen hem: "O zoon van mijn oom, luister naar jouw neef." Dus daarmee refererende naar de Profeet vrede zij Luister. Naar jouw neef, naar zijn woorden, naar zijn verhaal. Daarop vroeg Waraka ibn Novel, o zoon van mijn broeder, wat heb jij meegemaakt? Vertel me, wat heb jij meegemaakt? De boodschapper vrede zij met hem, vertelde hem toen wat hem was overkomen. Toen zei Waraka, die bekend was met de eerdere hemelse boeken, dit is de namus. En staat voor de brenger van goede nieuws. En hier doelen de natuurlijk op wie? Op Jibreel. Heel goed, op Jibreel. Dit is de Namoes die Allah ook naar Moose heeft gestuurd. Die Allah ook naar Moose heeft gestuurd. En vervolgens zei hij, o was ik nog maar in de kracht van mijn leven. O zal ik nog maar leven tegen de tijd. Dat jouw volk jou zal wegjagen. En gelet op deze woorden. De boodschapper na te horen van deze uitspraak. Vroeg zal ik dan. Verbaasd natuurlijk. Zal ik dan weggejaagd worden door mijn eigen volk. En gelet op het antwoord weer. Van Waraka. Dat geldt voor een ieder. Die zich inzet voor de zaak van Allah. Die met de waarheid komt. Degene die zich inzette. Voor duwen, Degene zich inspannen. Om het woord van Allah subhanahu wa ta'ala onder de mensen te verspreiden. Voor hem geldt het volgende. Hij zei. Jazeker. Nooit is er een man. Gekomen met datgene waarmee jij bent gekomen. Of hij werd vijandig ontvangen. Kijk maar naar alle profeten. Kijk maar naar Moosa alayhi Kijk maar naar Isa, naar Jezus. Kijk maar naar alle profeten. Alle boodschappers. Allemaal hebben zij moeten lijden. En, moeten vechten. en ze moesten geduldig zijn. En daarna zei Waraka. Als ik die dag zou mogen meemaken. Dan zal ik jou. Onvoorwaardelijk steunen. Onvoorwaardelijk. En kort daarop stierf Waraka. En kwam de openbaring tijdelijk. Tot stilstand. Wat ons opvalt is dat er. In deze eerste geopenbaarde verse. Een verwijzing. Wordt gemaakt. Naar het belang van Kennis. Die natuurlijk onmisbaar is als het gaat om het verloop van het leven. Als het gaat om behoud van beschaving en maatschappij. En natuurlijk allereerst als het gaat om het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit dient namelijk op basis van kennis tot stand te komen. Anders is het niets waard. En het belang van kennis wordt benadrukt. In deze eerste geopenbaarde vers. Lees, reciteer. Jouw Heer, die heeft onderwezen, heeft onderricht. Allama bil qalam. Wat er zich verder heeft afgespeeld, zal ik met de wil van Allah wa het volgende keer vertellen. subhanahu wa ta'ala de volgende keer vertellen. wa wa